Uur. Dit is Maud Schreurs met het Elba's Journaal. Marine Le Pen stopt tijdelijk als voorzitter van het Front National. Ze wil boven de partijen staan, zei ze op de Franse televisie. Le Pen wil zo meer kiezers verleiden om op 7 mei op haar te stemmen. Ze neemt het dan in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen op tegen Emmanuel Macron. Die er in de peilingen veel beter voor staat. Asielzoekers zijn in Duitsland oververtegenwoordigd in de criminaliteit, zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, de Masiere. Hij spreekt van een onplezierige ontwikkeling. De minister tekent daarbij aan dat een kleine groep veelplegers daarvoor verantwoordelijk is. En dat die over het algemeen niet uit oorlogsgebieden komen, zoals Syrië en Irak. Vakbond FNV maakt zich zorgen over de vakantiedruk de komende zomer op Schiphol.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 Rewinkel was tot 2013 burgemeester van Groningen. Daar vertrok hij omdat hij een baan zou krijgen als rampenmanager in Barcelona. Maar dat bleek later een vrijwilligersfunctie. Het wachtgeld dat hij ontving, stortte hij terug. Het weer vannacht op veel plaatsen regen, minimaal rond 4 graden. Morgen af en toe zon, maar ook buien met kans op hagel en onweer. Het wordt hooguit 10 graden. En dit was het NOS journaal. Zin in Zandvoort! Zandvoort?